Aan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het asieldebat in de Tweede Kamer is na bijna 16 uur afgelopen. De asielministers Keizer en Van Will verdedigden twee wetsvoorstellen... die zijn ingediend door toenmalig minister Faber... voordat de PVV uit de coalitie stapte. Het debat ging onder meer over de vraag of de voorgestelde noodmaatregelen om de asielinstroom te beperken uitvoerbaar zijn. Net als het zogenoemde tweestatusstelsel. Enkele oppositiepartijen betwijfelen dat. Keizer en Van Will zeggen van wel. Ook is de vraag of de PVV de wetten nog steunt. Dat zal volgende week pas duidelijk worden bij de stemming. In Zuid-Frankrijk is een jongetje van twee overleden in een hete auto. Zijn vader had de auto geparkeerd bij de militaire basis waar hij werkt, terwijl het 36 graden was. Het gebeurde in Istre ten westen van Marseille. Rond vier uur gistermiddag werd het jongetje dood aangetroffen. Hoe lang die in de auto heeft gezeten is onduidelijk. De vader zit vast. Er wordt onderzocht of hij schuldig is aan doodslag. Een deel van de ringweg rond Amsterdam is voor ruim twee weken dicht gegaan. Het gaat om de A10 Zuid en de A10 Oost, allebei in oostelijke richting. Er worden onder meer tunnels gemaakt. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging die kan oplopen tot een uur. Pas op 12 juli is de ring weer open, maar dan gaat de Koentunnel in noordelijke richting voor twee maanden dicht. Vorige week was een groot deel van de ring al afgesloten vanwege een festival. De voetballers van Oranje onder 19 zijn voor het eerst Europees kampioen geworden. In de finale wonnen ze met 1-0 van Spanje door een eigen doelpunt van de Spaanse doelman. Het weer? Vannacht overwegend droog, minima rond 15 graden. De dag begint met een kans op een bui, maar smiddags wordt het vanuit het westen steeds zonniger bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 Ja, voor me in de klas Dat ik ooit schaduw was, dat heeft ze nooit geweten Ik sprak haar aan wat de vergeten Zomaar na verstand Je had nog steeds diezelfde ogen En nog steeds diezelfde mond Dat ik ook jouw sleutel had En ook weer ben verloren En dat ik zin wat van je hield Dat schijnt je nu te storen Niemand ziet me Niemand kent me Niemand laat me ooit iets naam. geen ik. it disappears we got plans to dance a million years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 Not so bad. ons antwoord Dit is ZFM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 This is Test If only I could turn back time If only FM